5 uur. NPO Radio 1, Het Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Marokko stelt een verbod in op intimidatie op straat. En modder, kou en afzien. Dit weekend is het WK Veldrijden in Valkenburg. Met opnieuw een hoofdrol voor de familie van de Poel. Nu eerst het NOS journaal. Lot Lewin.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 Dinsdag waren er in de Eerste Kamer nog veel vragen... over de positie van de nabestaanden. De indruk was dat zij meer moeite zouden moeten doen... om de arts ervan te overtuigen dat iemand wel of geen donor is. Dijkstra zegt in een brief dat de nabestaande donatie... van organen kunnen tegenhouden. De Eerste Kamer zou eigenlijk aanstaande dinsdag stemmen... over het donorvoorstel, maar dat is een week uitgesteld... en er is nu dinsdag een debat over de brief van Dijkstra.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 Het is een beetje een, een, een lauw biertje, zullen maar zeggen. In die zin dat uh, wij gehoofd hadden dat de Raad van State zichzelf niet buitenspel zou zetten. We gaan even goed bedenken of we dan naar de gewone rechter moeten stappen. Hè, want de Raad van State is de bestuursrechter. Uh, en dat gaan we allemaal eens even goed, uh, goed na. De strijd is nog niet voorbij. Dat mogen duidelijk zijn. De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met de dood van een 32-jarige Rotterdammer. Die overleed vrijdagnacht na een vechtpartij bij de Rotterdamse Schouwburg. De twee arrestanten werkten daar als beveiliger. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beelden van een geweldsincident met politieagenten. Die Omroep West eerder vandaag publiceerde. Mogelijk zijn het opnames van een incident vanmorgen in Waddingsveen... dat het leven kostte aan een man van 39. Honderden moslims zijn de straat opgegaan in de Indonesische provincie Aceh om de arrestatie van twaalf transgenders te steunen. Die waren dit weekend opgepakt, kaalgeschoren en mishandeld. Ze moeten zich van de politie weer als man gedragen. De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. Het gaat om vijf boorlocaties. De gaswinning is stilgelegd op basis van een advies van het staatstoezicht op de mijnen... dat gisteren werd uitgebracht. Dat zegt minister Wiebes van Economische Zaken. Dat uh, na 55 jaar deze vijf putten geen gas meer leveren... is dat ook definitief? Daar lijkt het wel op, ja. Ik ga voorlopig even af op het advies van de SODM. Die SODM heeft verschillende dingen gezegd. Die zeggen zo snel mogelijk moet het gasvolume naar beneden... maar uh, op dit moment al meteen uh, moeten er de maatregelen worden genomen. En beide gaan we doen. Volgens de toezichthouder zorgt het sluiten van de Lopperse boorlocaties direct voor meer veiligheid van de bewoners. Maar dat er toch aardbevingen plaatsvinden kan niet worden uitgesloten. Tennis dan, Timo de Bakker heeft Nederland verrassend op een 1-0 voorsprong gezet... in de Davis Cup-ontmoeting met Frankrijk. Hij versloeg op de indoorbaan in Albertville Adrian Manarino in drie sets. Voor de Bakker voelt het als een soort comeback. Uiteindelijk ik ben gewoon uh, vorig jaar de hele jaar geblesseerd geweest. Ik, heb, ik ben proberen te blijven spelen, werkte niet. Eind vorig jaar uh, eruit gaan, uiteindelijk ook echt een probleem gevonden in mijn schouder. Mijn schouder is nu goed, dus uh, ja, ik kan nu gewoon gaan bouwen weer. Op dit moment speelt kopman Robin Haase de tweede Davis Cup wedstrijd... tegen de nummer 2 van Frankrijk, Richard Gasquet. Gasquet heeft net de eerste set gewonnen. En het weer dan nog. Hier en daar kan een winterse bui vallen. De temperatuur daalt later vanavond tot rond het vriespunt. En dan kan dat lokaal voor gladheid zorgen. Morgen bewolkt met opnieuw winterse buien. Het wordt dit weekend overdag 3 tot 5 graden. AMB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, het aantal files valt erg mee op dit moment. Het is zelfs wat minder geworden dan een half uur geleden. De meeste files zorgen voor maar 10 minuten vertraging. Rond Amsterdam is er zelfs weinig aan de hand. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem Noord en Duiven... een kwartier oponthoudt. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos... ook een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 De nieuwe orgaandonatiewet ligt in de Eerste Kamer... maar er is nog geen witte rook. Initiatiefneemster Pia Dijkstra hield van de week een vurig betoog. Het huidige systeem laat de mogelijkheid om geen keuze vast te leggen vrij. Maar het recht om zelf niet te kiezen... ontneemt ook anderen het recht om niet te kiezen. En in feite is het daarmee een keuze. Mark Visser. Nieuws en Co. Maar het kon de meerderheid van de senatoren nog niet overtuigen. Er blijven onder de Eerste Kamerleden nog veel vragen. orgaandonatie moet vrijwillig zijn en kan niet worden afgedwongen. Deze wet dwingt niet. Deze wet roept op om een keuze te maken. Ik sta in een enorme tweestrijd. Voor alle leden van mijn fractie geldt dat zij in meerdere of mindere mate... pas na de behandeling van dit wetsvoorstel hier in de Eerste Kamer definitieve standpunt zullen bepalen. Het wetsvoorstel plaatst de leden voor een uiterst gevoelig ethisch dilemma. Juist omdat het om zo'n persoonlijke kwestie gaat... is de redenering wie zwijgt stemt toe... Uh, wat mij betreft gewoon echt een, een brug te ver. Voor mijn fractie betekent dit wetsvoorstel... een concrete invulling van het begrip solidariteit. Wat te denken van de aanzienlijke groep van lage of de mensen die niet of nauwelijks de Nederlandse taalmachtig zijn. Mijn partij staat pal voor het behoud van onze vrijheid... en is dus tegen het afnemen of beperken van nog meer vrijheid van de burger. Maar we worden net in het nieuws. Er is een nieuwe brief van Pia Dijkstra. waarin ze de twijfelende senatoren probeert te overtuigen en tegemoet te komen. Snel naar Den Haag, naar Lars Geerts. Lars, waarom was deze brief zo hard nodig? Ja, omdat het debat niet liep zoals Pia Dijkstra en, en anderen wellicht hadden gehoopt. Het lukte Dijkstra niet om de punten. die vooral PVDA en CDA inbrachten. over de rol van de nabestaanden. om die van heldere antwoorden uh, te voorzien. Er, stond, er, uh, er ontstond irritatie, ook over de houding van Pia Dijkstra. We horen nu vaker achter de schermen dat de Eerste Kamer de senatoren graag een bepaalde nederigheid willen zien, een bepaalde demoed als je daar binnenkomt. Een erkenning van hun kennis. Hoorde ik een, een oud-bewindspersoon zeggen, je moet bij wijze van spreken op je knieën naar binnen. Heb ik ook al opgevangen deze week. Dus je merkt en dat Dijkstra dat gewoon niet deed in het bad. Sterker nog, ze was soms wat, wat kort af. Uh, daar lag het natuurlijk niet alleen aan. Ook de, de Eerste Kamerleden die... Uh, uh, die, die lieten af en toe de gemoederen wat, wat hoog oplopen over het onbegrip. En uh, dat, dat zorgde ervoor dat er gewoon een hele slechte stemming ontstond. Uh, bijvoorbeeld nou, een van de dingen die we veel gehoord hebben... Uh, uh, over de laaggeletterden. Zouden die wel goed voorgelicht worden... en zouden in de nieuwe wet garanties kunnen komen, vroeg het CDA zich af. En dan, dan hoor je dus dit... De keuze over orgaandonatie is heel ingewikkeld. De leden van de PvdA-fractie worstelen met dit wetvoorstel. En voor sommige mensen is het zelfs ronduit eng. Hoe weten wij dan als wetgever dat dat goed loopt? Voorzitter, um, dat vragen we ons bij de huidige wet ook niet af. Dat, dat verschillen wij van meningen. Ik weet niet waarop ik moet baseren dat het nu goed gaat. Ik heb geen onderbouwing daarvan gezien. Ja, voorzitter. Uh, en daar moeten we alles op alles zetten. Welke garanties heeft zij dat het ook gaat lukken? De ambtsvoorganger van de huidige minister zei altijd een garantie geef je op stofzuigers. Er zitten allemaal van die zinnetjes in die niet heel veel empathie overbrengen, die niet heel veel invoelendheid, ook met de moeilijke keuze waar de senatoren voor staan, uitstralen. En dat leverde dus een hoop irritatie. Er stond op het punt, zo werd het omschreven, dat er een ongeluk zou gebeuren en om dat te voorkomen drukte ze op de pauzeknop en werd er gevraagd om een brief om de positie van de nabestaanden in die nieuwe wet nog eens goed uit te leggen. En dus ook om de gemoederen te laten Bedaren. Is het dan ook een empathische brief geworden? Nou, Er staat in ieder geval een heel heldere taal... heel duidelijk nu in... wat afgelopen dinsdag nog heel omvloerst in uh, de Eerste Kamer werd behandeld. Namelijk dat in de nieuwe wet de nabestaanden ook het laatste woord zullen hebben. Net zoals in de huidige wet al het geval is. De artsen die uh, nu al met deze situatie te maken krijgen... die vragen nu al aan de nabestaanden... of die onoverkomelijke bezwaren hebben uh, dat ze uh, tegen donatie... en dan houdt het gewoon op, dan nemen ze de organen niet uit. En ook al verandert de wet, dat verandert niet. Zo staat het in de brief. Een arts zal nooit tegen de wil van de familie ingaan. Maar blijft dat punt van D66 dan nog overeind? Want voor hen was het heel belangrijk. Ze zeiden het is geen nabestaande wet. Het gaat om ja, voor de donor, hè, voor, voor de patiënt. Precies. In deze wet moest heel duidelijk komen te staan... dat de wil van de donor, dat die leidend zou zijn. Dus als jij ja had gezegd, dan zou dat heel zwaar moeten wegen. En daarom komt, wat, ze, wat er in die brief staat... ook niet zwart op wit in de wet te staan. Er komt, wordt uh, uh, geen veto recht van de nabestaande in de wet opgenomen. Want dat ging D66 veel te ver dan wordt het namelijk, inderdaad zoals jij zegt, een wet die de belangen van de nabestaanden regelt, en niet die de wens van de donor, het individu, respecteert. En het compromis dat nu dus gevonden is door deze brief, is dat deze brief ook bij de wetstekst hoort, de wetsbehandeling hoort. Alles wat er in een debat gezegd of geschreven wordt over een nieuwe wet, dat hoort bij de wetstekst. En een rechter die er bijvoorbeeld over moet oordelen, die kijkt niet alleen naar de letter van de wet, maar ook naar wat er precies mee bedoeld wordt, en daar kan die deze brief, dan bij gebruiken. En daarom is die ook zo belangrijk. Er wordt dus de hand gereikt door Dijkstra. Wat denk je? Is dit dan genoeg voor de twijfelende senatoren? Nou ja, dat, dat, dat blijft dus de vraag. Uh, we horen dat er achter de schermen contact is geweest... tussen de PvdA, die dus heel veel vragen had... en D66 over de inhoud en de formuleringen van deze brief. Dat doe je natuurlijk niet als je tot doel hebt om er niet uit te komen. Ik bedoel, dan, dan ga je elkaar niet helpen. Dus de verwachting is dat het een aantal senatoren van de PvdA wellicht... zal helpen om voor te stemmen en die waren dat misschien toch al van plan, maar hadden nog bezwaren. Maar voor de partijen die gewoon in principe tegen deze wet zijn, die zeggen de overheid heeft in principe niks te vertellen over wat ik met mijn lichaam doe, uh, die zullen hier echt geen reden in zien om alsnog van gedachten te veranderen. Lars je dankjewel voor nu. We horen je zeker wel weer terug als het verder gaat, want het is nog niet voorbij. Ook nog niet voorbij. ...is de Davis Cup-wedstrijd die uh, tussen Frankrijk en Nederland gaat. Nederland dus vanmiddag eigenlijk toch wel verrassend... ...dat mogen we wel zeggen, op 1-0 voorsprong gekomen in Alberville... ...dus in het hol van de Leeuw in Frankrijk. Mark Brasser en die tweede partij, uh, we hoorden wel... ...de eerste set is verloren door Robin Hazen tegen Richard Gasquet. Ja, dat klopt. Bij de stand van 4-4 was het Haase die serveerde. Die een breakpoint tegenkreeg. En dat breakpoint werd meteen benut door zijn tegenstander Richard Gasquet. Het was een game waarin we een paar fenomenale backhands van Gasquet zagen. Die backhand is zo ontzettend mooi van de Fransman. Heb ik eerder al verteld. Daar kan hij zoveel mee. Hij kan hem ook als die bal laag is. Als Haase probeert te vertragen. De sliceballen die laag blijven. Weet hij ze nog ja, van, de, van, de, van de grond af te trekken. En weet hij nog bij vlaag af en toe te scoren met die backhand. Heel mooi om te zien. Ja. En ja, mede daardoor door die goede bekken dus verloren. Robin Haase die eerste set met 6-4. Ik hield heel even mijn hart vast net in de tweede set bij een stand van 1-1. Want weer was daar een breakpoint voor de Fransman. Nou, dat werd door Haase goed weggewerkt. Haase hield zijn service game. Staat nu op een 2-1 voorsprong in de tweede set. Maar ja, hij heeft het moeilijk met Gasquet. Gasquet natuurlijk een geweldige speler. Staat nu 25 van de wereld, maar heeft veel hoger gestaan. Laat mooie dingen zien. Hopen dat Haase bij kan blijven in die tweede set. Ja Het publiek, misschien hoor je dat, dat, dat, dat, dat viking gaat. Gebaar, hè? Dat, dat, dat, dat applaus, dat, dat langzame applaus. Met die handen ja, uh, ja, die stemming is weer een beetje omgeslagen. Was het wel een beetje down hè, na het verlies van, uh, van Manarino. Ze zijn natuurlijk verwend, hè, die Fransen. De <laughs> Davis Cup gewonnen vorig jaar. Komen hier met grote verwachtingen naartoe. En dan krijgen ze in de eerste partij meteen 3-0 op hun broek. Daar waren ze wel even stil van. Maar goed, na het winst van die eerste set van is, de hoop weer terug bij de Fransen. En dat laten ze blijken. 2-1 dus in het voordeel van Robin Haase in de tweede set. Hij verloor de eerste met 6-4. ABB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, jij zei net... het valt best mee eigenlijk voor een vrijdagmiddagspits. Ja. Zijn we al verder aan het afbouwen? Uh, nee, nog niet. Ja. Uh, half zes, ja, dan zal het hoogtepunt waarschijnlijk zijn. Uh, rond Amsterdam is er weinig aan de hand. In het zuiden van het land staat nu een opvallende file... op de N65 Tilburg richting Den Bosch... tussen Haren en Knopend Vught. Vier kilometer met een half uur vertraging. Het heeft waarschijnlijk te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. Straatintimidatie in Marokko is eindelijk wettelijk verboden. Mannen die vrouwen seksueel intimideren kunnen nu zelfstraffen krijgen en een boete die kan oplopen tot 9000 euro. Het gaat over met correspondent Willemijn de Koning. Uh, Willemijn. Dit heeft anderhalf jaar geduurd. Waarom duurde dat zo lang om dit er doorheen te krijgen, deze wet? Ja, officieel is daar uh, geen reden voor. Uh, maar goed, er zijn wel eens wetten sneller doorheen gegaan. Um, en het grote vermoeden uh, waarom uh, de regering toch die wet uh, he, niet heel gretig was om die op te pakken... is omdat het grote deel van deze regering gewoon nog steeds conservatief is. Dus die stond gewoon niet te springen om deze wet er doorheen te, te jassen. Maar um, ja. eind, eind deze zomer, dat hebben jullie ook uh, uh, meegekregen... toen is er grote ophef ontstaan uh, in Marokko. Uh, naar aanleiding van uh, vooral twee video's. Eén uh, liet straat intimidatie in Tanger zien. Toen wordt één meisje echt door misschien wel dertig mannen achtervolgd. En eentje is van een meisje zwak begaafd in een bus in Casablanca... Die daar uh, echt werd, werd gegrepen, gewoon onder haar rokje, uh, bij haar borsten. En daar ontstond zo'n grote ophef over, uh, dat hier ook de maatschappij heeft gevraagd om echt even die, die wet op te gaan pakken. Dus ja, ik, ik denk dat ze onder, toch onder de druk bezweken zijn. De, de daders, uh, voor je ze kunt straffen, moet je ze eerst zien te pakken. Hoe gaan ze dat aanpakken? Hoe gaan ze daders zo snel mogelijk opsporen als er weer zoiets gebeurt? Ja, een mooie Nederlandse vraag. Uh, dat, is ook, uh, ja? wel het, ja, dat is ook wel het um, bezwaar van uh, veel uh, vrouwenorganisaties hier. Die op zich blij zijn met de wet. Uh, maar vinden dat het nog niet echt uh, specifiek uh, genoeg wordt gezegd. Hoe je dat inderdaad gaat bewijzen. En wat mensen verstaan precies onder geweld. Want geweld wordt heel vaag beschreven uh, in die wet. Maar in die wet staat ook dat het verboden gaat zijn om uh, seksuele intimidatie via sms of facebook te doen. We kennen allemaal de En uh, ja, Dat is natuurlijk makkelijk te bewijzen. En daar zijn we dan in elk geval hier al vanaf. Wat merk je er zelf van als vrouw in Marokko? Ja, elke dag. Het is elke dag een, een, een gevecht om op straat te lopen. Je moet je echt klaarmaken als je alleen op straat wil gaan lopen... en je voorbereiden op... Uh, op één straat wordt je sowieso minstens vijf keer aangesproken. Hoe gaat het met je? Wil je met me trouwen? Wil je met me slapen? Uh, je ziet er leuk uit. Um, je wordt soms ook, er worden soms ook auto's gestopt die stoppen voor je en, en die roepen van alles naar je. Blijft het, um, het bij woorden? Nee, het blijft niet bij woorden. Auto's rijden ook aan om aandacht te krijgen. Um, ja, ze hebben wel eens uh, naar mijn borst gegrepen ook uh, uh, na een feestje. Um, en het allerergste vond ik wel dat ik laatst bij mijn fiets stond. en ik zag iemand van de, um, van de bovenkant van een gebouw. een soort van. ja, ik, ik ben bijna beschaamd om het te zeggen, maar van die befgebaren met zijn mond maakte. Ja, het gaat echt heel ver hier. Zijn er dan, dan meerdere initiatieven tegen, tegen deze straatintimidatie? Want dan, dan is het gewoon echt een, een heel groot probleem. Als jij dit dagelijks meemaakt en dus andere Marokkaanse vrouwen ook. Ja, het is zeker een heel groot probleem. Um, maar goed, ik ben dan Nederlands en ik weiger dan een taxi te pakken of, of een hoofddoek om te doen. Terwijl heel veel meiden of de hoofddoek gebruiken tegen straatimidatie, wat ook niet altijd helpt hoor. Um, of gewoon thuis uh, blijven of de taxi pakken, dus dat helpt dan wel. Maar heel veel meiden zijn inderdaad opgestaan om hier ook een stem tegen te verheffen. Die doen kleine acties, uh, er is een bekende striptekenaar die zich daartegen uh, verzet. Um, de, allemaal kleine acties, maar ook heeft de burgemeester van uh, Rabat, de hoofdstand, laat uh, voorgesteld om een roze bus alleen voor vrouwen um, te maken. Dat vond ik ook wel een mooi initiatief. En ja. uh, een meisje heeft laatst een app gemaakt... Um, waarin je kon zien in hoeverre publieke plekken vrouwenvriendelijk zijn. Maar aan de andere kant ook weer heel treurig... dat je dus mannen en vrouwen moet gaan scheiden om dit probleem op te lossen. Dat zou toch niet de bedoeling ja, moeten zijn? Ja, slaat inderdaad uh, nee, is spijker op zijn kop. Het is heel treurig uh, en mooi tegelijkertijd dat het nodig is. Maar goed, dat er nu ook verzet tegenkomt. Ja, het is in ieder geval de aandacht voor. En de straffen die zijn nu in ieder geval bekend. Correspondent Willemijn de Koning, dank je wel. Dijk met Mooier Dan Nu. Volgende week kunnen we waarschijnlijk gaan schaatsen op natuurijs. Ik ga er straks Marco Verhoef naar vragen. Maar eerst dit weekend nog, natuurlijk, veldrijden in Valkenburg, het WK. Want morgen en zondag de wereldkampioenschappen daar. Cyclocross, zoals de Belgen het ook wel mooi noemen. Voorbereidingen zijn in volle gang. mark Robin Visser doet verslag vanuit het Limburgse land. Ziet er ook een manneken uit, maar dat is een manneken met een dikke. En dit is een manneken met een lange, ja. Het gaat over mannetjes met dunne uh, lange en mannetjes met dikke korte... En de ene past wel en de andere past niet. Zo is dat, ja. En volgens mij is het een... Een... Een... Uh, ja, hè. Ja. Oh nee, wat is het? Hoge drukreiniger. Oh, de hoge drukreiniger. U draait die altijd nog rond terwijl ik het ben uiteindelijk. Als je er geen beelden bij hebt, is dat uh, een heel verhaal, hè? Als je dat hier hoort, ja. Ja, die hoge drukreiniger die gaat nog van pas komen. Want reken maar dat de fietsen dit weekend vies gaan worden. Absoluut, ja, absoluut. Hè? Ja, absoluut. Dat hoort er helemaal bij. Ja, want... Het moet gezegd, er is vandaag het nodige naar beneden gekomen. Ook in de heuvels van Valkenburg. Regen, natte sneeuw, allerlei vormen van water. En ik dacht nog, ik trek mijn oude schoenen aan. Maar Adrie van der Poel zei zelfs met die schoenen red je het nu niet meer. Nee, maar daar zul je wel zelf achter komen als je... Ik voel het nou al. Oké, okay, daarom ook dus. Maar dat een klein beetje ervaring, hè. Maar het is veldrijen, hè. En dat, dat hoort erbij. En uh, ze hebben winters zitten klagen dat het, uh, dat het te snel was te droog is. En ja, nu is het uh, lekker vettig. Lekker vettig noemen we dat. Ja. Ja, en, en als je in klei en leem zit, dan is het vettig. In het zand is het weer heel anders. Ja. Ah. Hanka Koefnagel. Hanka Koefnagel, oud-wereldkampioen, komt zomaar langs. Hallo. Ik ben blij dat ik de organisator ben en dat ik niet rider Ze zegt dat ze blij is dat ze geen rijder is. Ja, because het very difficult conditions here. Ze zegt dat ze blij is dat ze niet hoeft te rijden en ze is ook blij dat ze geen organisator is van dit evenement. En Gert Veenhuis is wel de organisator. Snapt u wat zij zegt? Ik denk dat ik heel goed snap ja. wat zij zegt. Ja, ja, ja, ja. Grappig dat je die dan zo uh, tegen het lijf loopt. Even op zoek naar die andere oud-wereldkampioen, Adrie van der Poel. Waar is die gebleven? Ja, je hoort ze voorbij glibberen. Je hoort de remmen piepen en de modder spatten. Adrie van der Poel, uh, zo vader, zo zoon, zou je kunnen denken? Want uw zoon Mathieu is natuurlijk toch wel de gedoodverfde winnaar van uh, komende zondag? Natuurlijk, uh, hij heeft het voordeel al... dat hij al uh, een pak wedstrijden gewonnen heeft van het jaar. Ook hele mooie wedstrijden. Ja. Hij heeft een paar klassementen al gewonnen. Hij heeft al twee truiën binnen. De, dus uh, uiteindelijk, ja, de, de trui waar het dan dit weekend om gaat... is de wereldkampioenentrui. En ja. de, die wil hij natuurlijk ook graag uh, mee naar huis naar houden. Ja, dat zijn de feiten. Uh, u bent verantwoordelijk voor het parcours. En zoals het een goed vader betaamt... maakt u, maakt u het zijn zoon extra moeilijk. Ik doe hier een parcours maken wat in die mate veranderd is om hier meer publiek kwijt te kunnen. Oh. Een hele grote gedeelte, ik denk 80% is het parcours van de afgelopen 5, 6 jaar. Ja. Ja, voor de rest kan ik er niks aan veranderen. Hè. We zitten met de weersomstandigheden die slecht zijn. Uh, uh, regen, kou. Uh, ik denk dat we wel uh, schitterende beelden gaan zien. En, uh, ja, hopelijk dan uh, kom je dat, dat, dat, dat ja. uh, Wat bedoelt u die... met schitterende beelden? Ja, dit is natuurlijk fantastisch voor het veldrijden. Dat is schuiven en glibberen en, en mensen die haast onherkenbaar zijn die door de finish rijden. Ja, dat, dat, dat is jaren geleden dat nog zoiets gebeurd is. Ja, en daar komt die hoge drukstrijd dan waarschijnlijk wel weer bij van pas. Die uh, rijders, wat moeten die nu doen om zich aan te passen aan dit modderige parcours? Ja, die zijn vooral bezig met het uh, kijken van uh, op de stukken waar ze echt op parcours rijden... Waar, waar, wat de beste rijlijnen zijn. De rijlijnen. Uh, de ja. rijlijnen van de, van de, van de bochtenaarsnijden zie ik. Vooral ook het, de bandenkeuze, bandenspanning. Ja. Uh, al al. Lage spanning, denk ik. Ja, altijd laag hier. Uh, maar maar het, het is eigenlijk... Uh, het is ook gewoon om een eerste kennismaking. En, en uiteindelijk word je pas, wordt er pas op het allerlaatste moment beslist... voor wat voor soort banden je gaat rijden en... en uh, wel een spanning, want met, met deze weersomstandigheden... verandert het parcours eigenlijk bijna elke minuut. Waar moeten we op letten als argeloze kijkers dit weekend? Het is, uh, je gaat voor de buis zitten en uh, uh, op een WK zijn er altijd heel veel camera's. Het wordt uh, fantastisch in beeld gebracht door de NOS. Uh, ja, het is een spektakel. Ja. En, en als je een echte bent, dan kom je gewoon naar Valkenburg toe... dan koop je een entree-ticket en dan maak je het live mee. En de echte liefhebbers, die zijn er al gewoon... En die staan te genieten van, uh, mag toch wel zeggen... mooie glippenpartijen hier op de heuvel. Wat heeft u al gezien, mevrouw? Um, modder. Ja. <laughs> ja, dat zie ik ook. En verder, uh, de eerste redders komen net parcours op... Uh, voor de officiële training, uh, zie ik hier. Ja, dat is... Wat vindt u ervan? Hoe ziet het eruit? Uh, ja, zwaar. Zeggen wij hier onder een comfortabele paraplu. Ja. Hier is het goed vol te houden. Ja, ja. Ja. Durft u een voorspelling te doen voor het weekend? Nee, absoluut niet. Ik doe geen voorspellingen. Vorig jaar liep het zo heel anders dan we gedacht hadden. Dus het uh, kan zomaar weer gebeuren. We zullen zien. Hopen doen we wel van de pool en inderdaad leuk om naar Valkenburg te gaan. Want het mooie van veldrijden is dat je ze zo vaak langs ziet komen... door die kleine rondjes die ze rijden. Een bijdrage was dat van verslaggever Mark Robin Visser. Zometeen, Kosovo trekt de noodmaatregelen in... die de extreme luchtvervuiling moet voorkomen. Maar de problemen zijn nog niet opgelost. En ons belangrijkste verhaal om zes uur... de nucleaire ambities van de Amerikaanse president Trump... rijken verder dan zijn voorgangers.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 Volgens de GasUnie komen klanten niet direct in de problemen... door het stilleggen van de gaswinning in Loppersum. Vijf boorlocaties zijn eerder vandaag stilgelegd. Dat is gebeurd na het advies van de toezichthouder gisteren. Die stelde dat de veiligheid van bewoners dan direct zou verbeteren. De koers van de bitcoin keldert hard. In een dagtijd is hij al 15 gezakt. Nu staat hij op 8.000 dollar. Anderhalve maand geleden was dat nog 20.000 dollar.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 Lot dankjewel. Marco Verhoef, een uh, uurtje geleden had het over het weekend, uh, af en toe winterse ja. bui, graad of 4, maar het wordt steeds kouder. Dan begint het bij mensen al te kriebelen. Ja, inderdaad, want zondag hebben we temperaturen van nog maar 2 graden, dus morgen 4, zondag 2, en dan begint de wind naar het noorden en tot noordoosten zelfs te draaien, later oost, dat is in, het winter, in de winter vaak een koude windrichting, mm -hmm. en nu is dat niet anders. Dat betekent niet dat we ook overdag meteen onder nul komen, De, de, de kwik blijft overdag, ook na het weekende, nogal op zo'n 1 à 2 graden boven nul, maar de de nachten worden kouder, dus de vorst die we komende nacht plaatselijk hebben, in de nacht na zondag al wat meer, die wordt gewoon wat dieper. En dan gaan we het hebben over matige vorsten, dan denk je aan temperaturen van min 5 of zelfs wat lager in de loop van de dag. Dus de we kunnen gaan spoeien. de ijsmeesters van die, van die, die kleinere banen. Ja, dat, dat zou best een heel goede optie kunnen zijn. En de kans dat dat verslaagt, dat je daardoor ook kan gaan schaatsen, ja, die denkt dat toch wel vrij groot is. Huh? Maar op grote schaal schaatsen, hè, dan ga je over vaarten en sloten praten, niet. daar moeten we het echt niet over hebben, want daar duurt deze periode te kort voor, en heb je Kijk, als je nou een keer twee nachten van min 15 hebt... dan gaat het heel snel. Ja, ja. Maar met min 6 of min 7, dan duurt het allemaal wat langer. En voordat dat betrouwbaar is, nou, dat gaan we niet halen. Want ergens volgend weekend gaat de temperatuur waarschijnlijk weer omhoog. Maar misschien dus eind van de week... Eh, is er wel een ijsbaan of een ondergespoten weiland... Nee. hard of ja, sterk genoeg om op te schaatsen. Daar heb ik uh, goede hoop op dat dat kan gaan lukken. Dus natuurijs, zij het een klein beetje geholpen... dat moet wel uh, lukken. Marco, dank je wel. We gaan naar Edwin Gerritsen... Op de weg. Jij zei rond half zes kan het wat minder gaan worden wellicht... omdat het niet een superzware spits is. Ja, ja vanaf half zes inderdaad. Uh, nu uh, zitten we denk ik op het hoogtepunt. 220 kilometer in totaal. En de files zijn aan het afnemen. Rond Amsterdam is heel weinig aan de hand... De files die opvallen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit-Arko en Harningsveld-Triesendam. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Haarensein en Noorderloos. 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. En in het zuiden op de N65 Tilburg-Ten Tussen Haren en Vught een kwartier vertraging. Daar zijn problemen met de verkeerslichten. Magistraal. Neo Rauch in de fundaties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 Je wilt je studie snel afronden, maar statistiek is niet jouw sterkste kant? StudyLand verlost jou van al je dataanalyses, zelfs binnen een week. De beste hulp van 2017. StudyLand.nl. De mini Clubman business edition. Goeie zaak. Dataanalyse met SPSS of Stata, inclusief schrijfwerk bij StudyLand.nl.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 voor met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Zes over half zes. We gaan naar Frankrijk, naar Richard Gasquet tegen Robin Haasen. Tennispartij in de Davis Cup. Eerste set ging op het eind verloren. Hoe gaat het aan het einde van de tweede set, Mark Brasser? Nou, bij dezelfde stand 4-4 als Haas. Werd Haas in de eerste set gebroken. Nou, net heeft hij geserveerd en hij heeft de service nu wel gehouden. Dat betekent Haas op een 5-4 voorsprong. Ja, het enige probleem is dat Haase niet echt kansen krijgt in de service games van Gasquet. zoals dus we zijn even gaan kijken naar de breakpoints. Dan staan er drie voor de Fransman. Nou, één benutten die dus in de, de eerste set. Waarmee hij die eerste set won. Maar Haas heeft nog niet één breakpoint gehad op de service van Gasquet. De Fransman serveert uh, te goed. Is te steady. Te, ja, te, te goed zoals ik al zei. In zijn eigen service games voor Robin Haas. Daar geeft de Fransman helemaal niks weg. En valt er vooralsnog voor, voor Haas niet zo heel veel te halen. Negen games gespeeld dus in die tweede set. Nog altijd uh, geen breaks. Het gaat op service 5-4 voor Robin Haas. Verloor de eerste met 6-4. Mark Visser. Nieuws en Co. Het was een raar gezicht de afgelopen dagen. De normaal drukke autowegen in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, waren leeg. Mensen die zich naar buiten waagden, deden dat met witte mondkapjes. Of, als ze een punt wilden maken, zelfs met gasmaskers. Want de lucht in Pristina is deze dagen zo ernstig vervuild dat het in sommige delen erger is dan in Shanghai. Correspondente Mitra Nazar, hoe is de situatie op dit moment... Uh, beter. Beter dan uh, twee dagen geleden. Uh, dat was een ontzettend rigoureuze maatregel... natuurlijk van uh, de regering in uh, Kosovo. Om uh, alle alle auto's te uh, verbieden het centrum van de stad in te rijden. Uh, maar die maatregel is vandaag weer opgeheven. Dus de auto's uh, rijden weer vrolijk door de binnenstad. Maar het, het lijkt wel effect te hebben gehad. Het niveau van vervuiling in de lucht is uh, aanzienlijk omlaag gegaan. Uh, en mijn contacten in uh, Pristina uh, zeggen dat ze, dat ze echt merken dat het beter is geworden. En dat ze eindelijk weer kunnen ademhalen. Maar uh, goed, uh, twee dagen auto's weer uit de stad heeft even de druk van de ketel gehaald. Maar uh, het is natuurlijk geen uh, lange termijn oplossing. Wat, je bent daar ook vaker geweest in Pristina. Wat, wat merk je daar in het dagelijks leven van, van die vervuiling? Nou, ik kom er regelmatig en uh, je merkt het meteen, het slaat op je longen. En je ziet, je ziet het ook in de lucht. Er hangt een soort van uh, permanente waas van mist over Kosovo in de winter. Um, dat is natuurlijk een prachtig voor zonsondergangfoto's, maar uh, is heel slecht voor de gezondheid. Ja. Uh, kijk, vervuilende auto's, dat, dat is maar een klein deel van de oorzaak. Hè. Er staan twee uh, hele verouderde kolencentrales rondom uh, de stad, die dag in dag uit uitstoot uh, de lucht in pompen. En die centrales voldoen al lang niet meer aan milieustandaarden. Uh, Kosovo heeft plannen om een nieuwe, nog, een, nog een nieuwe grote kolencentrale te bouwen. En daar wordt al heel lang tegen gedemonstreerd door milieuactivisten. Uh, maar Kosovo heeft tegelijkertijd ook een elektriciteitsprobleem. Uh, er is een energietekort. In sommige steden gaat s nachts, uh, gaan de lantaarnpalen uit... omdat, uh, omdat er geen, uh, niet genoeg elektriciteit is. Uh, dus het blijft een lastig verhaal voor Kosovo. Um, uh, maar ja, uh, en, en Kosovo wil graag lid worden van de Europese... Europese Unie, dat komt er ook nog bij. En dan moeten ze uh, hier natuurlijk wel wat aan doen. Anders, uh, ja. Maar is dit, een ze is dit een Kosovaars probleem? Of hebben andere Balkanlanden er ook last van, van die luchtvervuiling? Nee, hey, dit, is, dit is een, een Balkan. Kun je wel zeggen. Er zijn andere steden ook, Skopje, Macedonië, een aantal steden in Bosnië, in Servië. Allemaal steden waar ook van die vervuilde kolencentrales staan. En er is een onderzoek geweest recentelijk uh, waaruit blijkt dat er zijn 16 hele oude kolencentrales die samen uh, meer vervuiling veroorzaken dan uh, ongeveer 300 kolencentrales. Centrales in de Europese Unie. Dus dat is, dat is ontzettend veel. En uh, ja, de EU heeft daar ook wel, wel strenge eisen aan verbonden uh, in, de, in de onderhandelingen van deze landen over toetreding tot de Europese Unie. Dat moet gewoon verbeteren. Correspondent Mitra Nazark praat erover door met Anne Knol, campagneleider bij Milieudefensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen die zware industrie, hè, fabrieken, auto's. Eh, wat voor gevolgen heeft dat voor, de, voor, voor mensen? Sommigen lopen nu zelfs met, met mondkapjes en gasmaskers op, horen we. Ja, het klopt. Op het moment dat het zo erg is... zoals die situatie daar nu is... of in ieder geval tot een aantal dagen geleden was... dan merk je het eigenlijk direct. Dan slaat het op je slijmvriezen, op je ogen... dan merk je dat je last krijgt aan je ademhaling. Dus dat is dan... Uh, op de korte termijn uh, merk je meteen dat die lucht vervuild is. Maar we zien dat luchtvervuiling ook heel veel doet op de langere termijn. Op het moment dat je eigenlijk jaar in, jaar uit uh, vervuilde lucht inademt... met allerlei kleine stofdeeltjes, schadelijke gassen... Uh, dan kunnen de mensen daar verhoogde uh, Kansen op astma, bronchitis, longkanker, hart- en vaatziekten, hersenziekten. Een eindeloze lijst. En uh, ja, ook hier in Nederland, bijvoorbeeld, zie je dat daar ontzettend veel mensen door ziek, uh, ziek raken en overlijden. En, uh, en dat is in landen daar natuurlijk nog, uh, nog een slagje erger. Wat zou er daar moeten gebeuren volgens u? Um, nou zoals we het net al een beetje zeiden, het komt eigenlijk, die vervuiling komt door verbranding. Om het maar gewoon heel, uh, heel globaal te zeggen. En dan vooral verbranding van allerlei oude troep. Dus dat is natuurlijk steenkolen in die oude fabrieken. Dat zijn ook hele oude diesels. Mensen die zelf voor hun eigen verwarming in hun huizen nog afhankelijk zijn van het verbranden van, uh, van steenkolen. Maar moet, van moet de overheid en eigenlijk Europa dat gaan afdwingen dat daar wat aan gebeurt? Ja, op allerlei niveaus. En, en Europa heeft wetten. Die heeft wetten over hoeveel er uitstoot er uit een fabriekspijt mag komen... en hoeveel uh, stoffen er in de lucht mogen zitten. Alleen daar houden die landen zich niet aan. En die wetten worden ook niet gehandhaafd. Uh, je ziet ook dat in dat soort landen toch wel erg de oren hangen... naar de belangen van die industrie... Uh, dus dat die dan ook wel met veel weg komt. Dat ook bewoners vaak wel afhankelijk zijn ook weer van de industrie voor hun baan. Dus dat maakt het een heel, heel complex probleem. Uh, maar het gaat er natuurlijk om dat je de alternatieven levert voor een bevolking. Dus dat je echt in gaat zetten op uh, schonere uh, energiecentrales. Op, op veel schoner verkeer. Um, en daar kan Europa natuurlijk ook bij helpen. Wat Niet doet de bevolking zelf iets? Want het is, uh, de, de, de oude uh, slogan, een beter milieu begint bij jezelf? Ja, nou ja, de bevolking is nu in ieder geval op de been gegaan, uh, horen we. En dat is ook vaak, um, ja, vaak zijn mensen zich niet bewust, uh, dat geldt hier, maar daar ook, van hoe vervuilend iets is. En uh, gaan ze niet protesten doen. Maar je kan natuurlijk ook inderdaad zelf. Uh, Minder, nou ja, bijvoorbeeld minder in de auto stappen of iets dergelijks. Maar de problemen in die landen met van die hele verouderde industrie... die zijn wel zo groot, daar kan je als individu... Um, het beste de straat op gaan en protesteren. Want hm. anders dan, dan schiet het natuurlijk niet grote op als de overheid aangepakt. daar niks aan doet. Ja. leider bij Milieudefensie Anne Knol. Hartelijk dank. Dank u. Loze beloftes doen aan mensen in Groningen. Dat kan niet meer. De gaswinning in Groningen terugbrengen naar 12 miljard kuub per jaar. Dat moet gewoon, zei premier Rutte vanmiddag... na de wekelijkse ministerraad Wilma Borgman in Den Haag. Ministerraad is dus vooral ook vandaag weer over Groningen gegaan. Mm -hmm, ja. Um, hebben ze nu wel al een idee, want de, de woorden hebben we nu steeds wel gehoord... maar hebben ze al een idee hoe ze het gaan doen? Nee, dat nog niet. Het is een ingewikkelde kwestie, zei Rutte. Um, hij ziet op dit moment misschien een paar knoppen, zoals je dat dan noemt... waar je aan kunt draaien, bijvoorbeeld het gasgebruik van uh, grote bedrijven. Maar vraag hem niet één dag na het advies hoe dat moet worden uitgevoerd. Het kabinet gaat nu studeren en Rutte zei dat er eind maart uh, meer duidelijkheid moet zijn... Er was deze week harde kritiek op het, op het vorige kabinet... waar ook natuurlijk Rutte de leider van was. Eh, woorden vielen als medogeloos van die vorige ja, baas... zal ik maar even noemen, van, van het staatshoezicht ja. mm -hmm. op de mijnen. Um, hoe kijkt Rutte daarnaar? Naar die, die woorden die er werden gesproken over mm. hem ook? Nou ja, daar is hij het niet mee eens. Hij protesteert tegen dat beeld dat die woorden oproepen. Uh, dat de vorige minister die erover ging, Henk Kamp, heeft gedacht... laat het maar waaien, dat klopt niet. Maar Rutte voegde er een heel opvallende zin aan toe. Luister maar. Er zijn een paar grote fouten gemaakt. heeft Henk Kamp gezegd, dat heb ik ook bevestigd. Om te beginnen de, uh, de piek in de aardgaswinning in 2013. Daarvan heeft Henk Kamp gezegd, dat had niet gemogen. Uh, tweede, we hebben onderzoek schat in die jaren hoe groot puur alleen de logistiek deze operatie is van uh, schadeherstel, maar ook van versteviging van woningen. Die is wel gaande op dit moment. Dat hebben we onderschat. En hij heeft ook excuus gemaakt überhaupt uh, voor uh, de aardgaswinning en de gevolgen daarvan voor Groningen. Dus ik ga hier niet zeggen dat de afgelopen vijf jaar uh, dat er geen fouten zijn gemaakt. Er zijn fouten gemaakt. Zeker. Uh, tegelijkertijd zie je een zekere continuïteit. Dat ook in dat vorige kabinet die aardgaswinning is teruggebracht. Ja, dat die aardwis, aardgaswinning is teruggebracht zijn zijn laatste woorden. Mm -hmm, ja. en, en ook die toon valt op zich, jij. Ik vind die toonzetting wel opvallend, ja. Want niet alleen de minister van Economische Zaken die erover gaat... die klinkt heel anders dan de vorige... Uh, Luister ook naar de woorden van Rutte zelf van een paar weken geleden. Toen had hij het vooral over de leveringszekerheid. Mm -hmm. We kunnen niet met z'n allen in de kou komen te zitten... als gevolg van minder gas. Dat zei hij toen. Maar uh, je moet toch wel zeggen dat vandaag het kabinet... alle registers opentrekt om duidelijk te maken hoe erg ze dit vinden. Rutte noemt het een nachtmerrie, de hel. En hij heeft er ongeveer iedere minister... bij de oplossing van de problemen betrokken. Sander Dekker die gaat uh, op verzoek van Erik Liebes de commissie samenstellen... die de schade gaat afhandelen. Ingeert van Engelshoven is met de regio aan het werk... voor de versteviging van monumenten. Nou, hetzelfde geldt voor de uh, scholen. Daar is Arie Slop mee bezig. Wouter Koolmees is bezig met de arbeidsmarkt. Uh, Hugo de Jonge bekijkt uh, met lokale partners... hoe we de schade aan verpleeghuizen kunnen aanpakken. En Keizer Olengren zal uh, zichtbaar worden in Groningen de komende tijd. Uh, nog meer waar het gaat om het schadeherstel... maar zeker ook de nieuwbouw van huizen waar dat nodig is. Ja, Dus het hele kabinet is daar ongeveer bij betrokken. Want uh, de boodschap is ook dit is ook een zaak van het hele kabinet. En uh, Mark eind maart horen we dan meer over hoe die productie dan echt naar beneden kan. zei ik ben een klein mannetje in een heel groot verhaal... maar hij heeft nu in ieder geval het hele kabinet ook achter zich hij staan. Hij heeft het hele kabinet achter zich staan. Wilma Borgman, dank je wel. ANWB ah, Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Ja, ja, de files zijn aan het afnemen. Rond Amsterdam is er weinig aan de hand. De meeste files staan verder in de Randstad. Op A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Beekberg en Twello, 20 minuten vertraging. De a 15 Nijmegen, Rotterdam... tussen Afrit-Arkel en harnicksveld Triessendam. Een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. Carzu is de winnaar van de Edison Jazzum publieksprijs 2016. En ze gaan weer het theater in. Daarom is ze hier, Karzo, om ons alvast een voorproefje van haar nieuwe show te laten horen. Welkom. Hartstikke Thank fijn you. dat jullie er zijn. Want je bent hier niet alleen. Ook je gitarist is hier, Ulrich de Jesus. Yes. En, ja, laten we gewoon eens maar gaan luisteren voor de mensen die jullie niet kennen. Laten we eerst gewoon een, een nummer van jullie horen. Sorry. Ik ben heel benieuwd. River. I've been running ever since. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Cause I don't know what's out there. Beyond the skies, bit alone coming, but I know change is gonna come But I know change is gonna come well, I go to the movies And I go downtown Somebody's keepin' telling me don't don't hang around there's been times that i thought i couldn't last for long but now i think i'm able to carry on Heel mooi. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Dit nummer... Um... Is gekozen omdat uh, Ahmed Ertegun. Uh, degene aan wie de hele voorstelling wijde. En ja, zijn verhaal ja. wordt verteld. Um, hij komt als uh, zoon van een am Turkse ambassadeur in Amerika terecht. En uh, wordt verliefd op de jazz. Hij kan helaas niet met muzikanten buiten afspreken. Omdat hij als Turk blank en rijk is. En uh, de muzikanten uh, zwart en uh, ja, arm. En dan verzint hij dus om uh, concerten te organiseren in de ambassade. Zodat ze bij elkaar kunnen mm -hmm. komen. Alleen... Um, de muzikanten komen maar niet en die blijken in de keuken te staan. En dan gaat hij naar de keuken en zegt, hoezo sta je in de keuken? Ja, ja. En ze zeggen, ja, wij mogen niet bij jullie door de voordeur naar binnen. Zo. En uh, segregatie. En, um, en de, de Turkse ambassade wordt op een gegeven moment... een van de eerste plekken in Amerika... waarbij dus de muzikanten wel via de Ford naar binnen mogen. En dan uh, zetten ze dit, li dit lied in. It changes gonna come. En dat heeft ja, jullie geïnspireerd uh, om... om hier echt een theaterprogramma van te maken. Ja, zeker. En, en deze man zelf, die, ik kende hem dus niet, excuus, mm -hmm, nee, ja. maar ik denk veel mensen niet, dus daarom, daarom is die aandacht heel goed. Ja, ja. Precies. Want het is niet de minste, zie ik ook, als hij ja, ook aan, aan, de, aan het begin heeft gestaan van een aantal carrières van hele grote artiesten. Ja, echt, de lijst gaat maar door. Ik bedoel, wat hij dus dacht op een gegeven moment vanuit de ambassade, dacht hij, ja, veel meer mensen moeten deze muziek horen, laat ik dan maar een platenmaatschappij Atlantic Records opzetten. En toen is hij een van de grote ontdekkers geweest van Aretha Franklin, Ray Charles, uh, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Bee Gees. Um, ik ja, uh, ik Phil Collins. Ik, maar ik kan hoe komt het dat we hem dan niet kennen? Of ja, zo dat, weinig dat, mensen Waarom gaan we geval. dit verhaal nu ja, vertellen? Omdat het voor mij heel, nodig. Ja, heel bijzonder was, omdat ik um, ik wilde heel graag ook met hem werken. Ik was 16 en we hadden zijn nummer gekregen, Een uh, nummer van zijn assistent, en ik was drie dagen te laat, want hij was overleden bij een uh, concert van The Rolling Stones, dat hij naast Mick Jagger op de grond viel van de trap. En ik was te laat. En oh. uiteindelijk het bijzondere is, is dat uh, twee jaar geleden heb ik, ik en mijn band. We hebben in die zaal mogen spelen in de Turkse ambassade. En dat was heel bijzonder. En daar ontstond het idee van: we moeten dit verhaal vertellen. En uh, we hebben dus dat die zaal, die echt prachtige zaal, met echt gouden kandelaren en Griekse Pilaren en kristallen kroonlochters. Dus hebben wij nagebouwd in het theater. Dus je zit een zaal in een zaal, een beetje theaterception, zeg maar. Dus hij, hij, hij, hij is er niet meer, maar jullie nee. laten zijn ja, muziek voortleven. Ja. Laten we nog een nummer, zou je dat willen? Nog een, ja, nog zeker. een nummer spelen? Ja, Ik pak even mijn kwarta uh, erbij. Ja. Er wordt even wat papier ver, ver, gewijzigd. En. Een, Yes. Een bijzonder instrument ook erbij gehaald, een kwarta. Ja, we hebben alle liedjes dus helemaal veranderd naar de ander. En het hele oeuvre van al die artiesten komen voorbij met zijn verhaal. Ik luister. En bij allemaal. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Than my peeps, you are to me. Bye, bye, sure, dear, my angel. You're my darling. Angel Girl, you're my friend when I'm in need Lady. Life is one big party when you're still young But who's gonna have your back when it's all gone? It's all good when you live to have a pure phone, Can't be a fool, so what about that long one? Always good to know when some shine. Said me not giving her much attention She was there through my incarceration Wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Shorty, sure, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen, that's how you should be treated. You can never get the loving that you need. needed. Couldn't let but I call you the heated. The back and completed, mission completed. And I know she said I missed the program, not to mess around with your emotion. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long, this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in the lady. Surely you're my angel, you're my darling angel you're closer than my thieves, you are to me, lady Girl, despite of my behavior, you must be savior You must be set up above Girl, your pair I mean so tender, you me surrender Thanks for giving me your love Girl, you made me surrender, I me mean surrender Thanks for giving me your love Girl, the pyramid be so tender, you may surrender. Thanks for giving me your love. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, lady. me you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, lady. Een nummer dat ik eigenlijk ken van Shaggy en heel ja. veel mensen, Angel. Maar nu weten we dus, dankzij jullie, dat het is geschreven door Ahmed Ertegun. Um, voorstelling van jullie over Atlantic Records is vanaf deze maand te zien door het hele land. Premiere is? Of? Is uh, 16 februari in het Sound Theater. Nou, hartstikke bedankt voor jullie. Kom naar de studio. En ja, dat we meer ja. hierover... Hebben mogen leren en ook horen. Want het was prachtig. Dankjewel. Gaan we tot slot nog heel even weer naar Mark Brasser. Mark, hoe gaat het in die. Welke set zitten we eigenlijk? Nog steeds nou, in die tweede of in de derde? Nee, nee, nee, we, zitten, we <laughs> zitten inmiddels in de derde. Net hoor, in de derde. Ja. De tweede set is zojuist afgelopen. Die mondden uit in een tiebreak. Omdat er geen service breaks waren. En in die tiebreak sloeg Richard Gasquet toe, speelde een paar prachtige punten. De Fransman. Tilde zijn niveau ietsje, krikte hij ietsje omhoog. Stapte even op het gaspedaal. Robin Hazen kwam er in feite niet aan te passen, die tiebreak verloor hij met uh, 7-3. En dus staat de Nederlander met 2-0 achter de sets. En moet hij er in ieder geval 3 gaan winnen om deze partij eruit te trekken. Dat wordt een hele zware opgave voor uh, Hazen. Begin van de derde set, eerste game gewonnen door Gasquet. Hij leidt, hij leidt dus met uh, twee sets tegen 0. En leidt in de derde set één game gespeeld met 1-0. Gasquet die trapt op het gaspedaal tegen Robin Hazen dus. Wij blijven het volgen. Uh, Zometeen president Trump die komt met zijn nucleaire ambities. En die wil hij uitbreiden.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 Stello geeft je een proefperiode van drie maanden. Dus wat houd je tegen? Start direct op rabobank.nl/slash. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl/slash mythes.